worden jouw wonden ooit geheel? Ach, je zoveelste fles. Je zaakje je lamp. Is dat jouw levenslens? Naar daar sta je dan. Geen mens die dit ooit met je deelt. Maar nu lig je Die jou nu nog iets staan. Jij bent uitgespreid. Want als je op een dag geen cent meer hebt. En niets meer, geven, niets meer kunt geven. Dan weet je pas wie echte vrienden zijn. Nou dat zijn er toch niet veel. fit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 Toen was Django Reinhard uh, 87 jaar en um, twee jaar later overleed hij. Het nummer wat u gaat, uh, gaat horen is Night and Day. Het is geschreven door co Porter. Stefan Carapelli.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 Ga gaat nog een keer luisteren naar hun, naar het nummer Limehouse Blues... Zoals gezegd, Papa Luigi, volgende week zondag 29 maart... vanaf vier uur middags in het Wapen van Zand wordt live te horen. Ik ga verder met een verzoeknummer. En dat komt eigenlijk ook heel goed uit... want ze komt dit jaar weer erom op het Sea Jazz Festival. Het is een geweldige artieste. En ik heb haar zelf een keer live uh, mogen horen in Amsterdam. Het is Melody Gardeau. En zij heeft een album uitgebracht al een hele tijd geleden. Die heet Live in Zoho. En daarvoor ga ik een nummer draaien. Dat heet Who Will Comfort Me... and be brown.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 En het nummer um, When You're Smiling... van uh, Jules Holland en his and Blues Orchestra zelf. Het komt allemaal van het album The Golden Age Song uit 2012. The talented Paolo, Mattini!